van 11 uur. Mauscheurs en het Het dodental na het bootongeluk voor de kust van Turkije... is opgelopen tot 25. De slachtoffers zijn verdronken. 15 andere opvarenden zijn gered. Ondanks toezeggingen voor strengere maatregelen van Turkije... wagen vluchtelingen nog steeds massaal de oversteek. De leiders van de 28 EU-landen praten morgen opnieuw met Turkije... over oplossingen voor de vluchtelingencrisis. De lidstaten willen dat het land meer migranten tegenhoudt... in ruil voor onder meer geld en een soepelere visumregeling voor Turken. Macedonië laat alleen vluchtelingen binnen die komen uit steden waar oorlog is... zeggen Griekse politiefunctionarissen. Zo mogen mensen uit de Syrische stad Aleppo doorlopen... terwijl asielzoekers uit Damaskus worden tegengehouden. Bij het vluchtelingenkamp in Idomeni op de grens bij Macedonië... zitten meer dan 10.000 vluchtelingen te wachten. Op sociale media stromen reacties binnen na het overlijden van voormalig first lady Nancy Reagan. De weduwe van voormalig president Ronald Reagan stierf op 94-jarige leeftijd aan hartfalen. Volgens president Obama heeft ze de rol van first lady een nieuwe betekenis gegeven. Ook roemde die haar inzet in de strijd tegen de ziekte van Alzheimer. De Israëlische premier Netanyahu noemt haar een nobele vrouw die de steun en toeverlaat was van haar man. Een kleine opsteker voor de Republikeinse presidentskandidaat Marco Rubio. Hij heeft de meeste stemmen gehaald op Puerto Rico. Rubio had de steun van de Puerto Ricanen hard nodig... nadat hij dit weekend geen enkele gedelegeerde had gewonnen op Super Saturday. Op Super Tuesday wist hij alleen de meeste stemmen te halen in Minnesota. Rubio's overwinning vergroot volgens deskundigen zijn kansen... bij de voorverkiezing in Florida later deze maand. Degene die daar de meeste stemmen krijgt kan rekenen op alle gedelegeerden. Het weer vanavond en vannacht buien en in het zuiden en westen kan sneeuw vallen. Ook morgen overdag buien met regen of natte sneeuw. Maar ook af en toe zon. Het wordt zo'n 6 graden. En dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. Met nu het laatste uur.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 stehen wir in deinem licht und singen dir lieder hell im glanz deiner majestät auf den stufen vor deinem thron